De VVD richt zich voor de Tweede Kamerverkiezingen vooral op ondernemers en werkenden. Dat staat in het concept verkiezingsprogramma dat online is gezet. De partij wil dat ondernemers minder belasting gaan betalen en dat er veel geld wordt uitgetrokken voor Defensie. Sociale zekerheid en zorg wordt bezuinigd. De VVD is de eerste partij die het programma heeft gepresenteerd.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 Lionel Messi is geschorst omdat hij afgelopen week niet aanwezig was bij de All-Star Game. In de voetbalwedstrijd namen de beste spelers van de Amerikaanse competitie het op... tegen een sterrenteam uit Mexico, maar Messi ontbrak. De speler van Inter Miami zou door de club gespaard worden voor wedstrijden die nog komen. Ook Jordi Alba sloeg de wedstrijd over. Beide spelers mogen volgens de regels daarom de eerstvolgende competitiewedstrijd niet meedoen. Het weer, vandaag zon en wolken en in het binnenland enkele buien. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer, alleen iets frisser. Dit was het NOS Journaal.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 Ja, hebben we alles uh, wat, wat... Oh mijn god, femicide, of niet? Hoezo? Nou, ik ja, kijk, uh, Jolande ja. in haar gezicht, ze heeft een of andere plek bij haar oog. Was ja. Ja. Ik had hem nooit zo ingeschat, die, be, die beste man. Nee, hè? Nee, nee, nee hij heeft niks gedaan dus. Nee, Nee, ook niks gedaan. aan, ja, het is, gaat niet helemaal goed. Nee? Oh. Ben je gevallen nee. ergens uh, van de fiets? Nee, of? nee, ik heb uh, oh. Jeuk in zo'n hoekje en zo een beetje laten pielen. Maar ja. maar, oh, Oh, uh, is s'avonds laat natuurlijk elke keer jeuken, jeuken en voordat je... Muggen? Oh. Buitenfeestje oh. gisteravond ja, ja, ja. heel gezellig. Ja, ja, ja. Nou goed, ja, nou, er niet zo zo uit genomen. Natuurlijk. De gratis genomen. Ja. Oh. Ik zie dat Marco wel ongeschonden door de strijd gekomen is afgelopen week. Nou, ik, ik lag uh, nou, ik nou, was om 12 uur vannacht te bed. Dus ik, uh, hartstikke laat natuurlijk. Voor mij is dat hartstikke laat. Oh, hè? is dat zo? Ja, ik okay. uh, lig altijd uh, zo tien uur, tien uur half elf. Uh, ja, echt heel. Omg oh, Echt zo'n brave borst ben jij. Nou, dus ik heb het idee dat ik tot nou, half drie vannacht in de kroeg heb staan. En dansen op de bar. Geeft dat nog een beetje een wild gevoel of niet? Ja. Geeft het nog een beetje wild gevoel? Ja? ja? Oké, okay, nou dat is wel mooi. Samen ja. wakker worden met ons in de hè? Oh, man, wat een wildigheid allemaal. Goed, wat afgelopen uh, gisteren gebeurde, ik hoorde dit op het nieuws. Maar het kabinet wil die pas. Nee, wacht, eerst dit. In een van de meest invloedrijke EU-landen gaat de Palestijnse staat officieel erkennen. Ja, Frankrijk. President Macron liet dat gisteren weten aan Mahmoud Abbas van de Palestijnse autoriteit. Naast een staakt het vuren in Gaza, het op... Ja, en uh, nou, ja, ze willen daar zeg maar een Palestijnse staat gaan creëren. En er zijn al 102, nee, 47 landen die ook vinden dat er een. Uh een Palestijnse staat moet komen. Okay. Uh, van de 193 die daarbij betrokken zijn. En uiteindelijk is Nederland ook gevraagd natuurlijk... en ja, hoe zal het met Nederland? Maar het kabinet wil die Palestijnse staat pas erkennen... als Israël en de Palestijnen daar zelf afspraken over hebben gemaakt. En nu dus ah, niet. Nee. De meerderheid van de Tweede Kamer is het eens... met deze opstelling van het kabinet. Ja joh. Sorry. Precies. wat, je Ja ja. Joh. Precies, gaat niet door. Nee, ze moeten er eerst even zelf uitkomen... Eerst uh, Netanyahu en uh, die van uh, Hamas en weet ik veel. Je hebt ook nog Haasbollen. Uh, heb je ook? De, die moeten er zelf uitkomen. Dan mogen uh, een Palestijnse staat komen. Wat denk je zelf wat er gaat gebeuren? Niets. Nou, helemaal niet. Het is echt weer een ruggengraat van niks. Maar goed, Schoof heeft nog wel gezegd dat hij toch wel fout bezig is. Nou, nou, kijk uit. Hè. Oh, dat zei, dat uit, zei ja. Die. Ja, hij. Ja, hij kan het nu wel zeggen natuurlijk. Ja. Hè? Oh ja, precies. Uh, en uh, er is al onderzoek gedaan. Er gaat ongelooflijk veel geld uit Nederland naar Israël voor allerlei za zaken. Dus ja, ja. We hebben niks met Palestijnen, ik riep het vorige week al. We, we hebben niks met voor... Palestijnen, we hebben wat met Joden. Dus we, we gaan voor de Joodse staat. Alles voor het eten en zo, weet je wel. En, uh, via, via Israël en dan krijgen ze gewoon helemaal niks. Nee, mm. nee. Ja. Ik vind het zo zielig en dan zit ik zelf mijn eten op te eten. En ja. dan zie je die verschrikkelijke arme kindjes. Helemaal, uh, met, vroeger bij Jaffra kindjes, maar hetzelfde idee. Ja. En dat zo vlakbij. Dat je denkt, van, ja, ik voel me zo slecht dat ik niet ja. zit te eten er is die ene man van die hulporganisatie, de GM, nou, ik had dat ergens opgeschreven, die uh, ook wel een beetje onder uh, ons vuur ligt. Omdat ze, zij weer andere mensen onder vuur hebben genomen bij die voedselpunten. En hij ontkent uh, strengste dat hij iets met die, uh, met die uh, schietpartijen te maken heeft. Dat er, er is geen één Palestijn bij ons voedselpunt om het leven gekomen, houdt u vol. En gisteren in Nieuwsluiver was dat. En ja, het, het is een heel aparte strijd waar ze in terecht zijn gekomen. Uh, en ik weet al wie gaat winnen. Hè? Hmm. Dat is wel duidelijk. Ja. Ik bedoel, uh, ja, we, dan moet de Palestijnse staat komen. Nou, doen we, waar zullen we ze naartoe sturen? Naar uh, Syrië? Zullen we ze daar naartoe sturen? Ja, misschien je gaat toch nog wat opbouwen daar. Of in de, in de woestijn dacht ik zelf. Ze zijn toch gewend met heel weinig tevreden te zijn. Ja. In, de, in de woestijn of zo weet je wel. Er is ook heel weinig water. Dat kunnen ze ook allemaal wel overleven. Ah. Ja, dan komt nou, binnenkort ja. gewoon een heel groot excuus. En dan uh, is het klaar. Ja. goed. Marco, uh, uh, jij zit erbij van: oh mijn god, wat moet ik hiermee? Ja, nou, niet nou, nee, mee op. Nee, nee, nee, nee doorgaan, doorgaan, doorgaan, Maar ja. We hebben natuurlijk een uh, mooi, nou ja, niet mooi, maar er zijn natuurlijk uh, weer een aantal, of weer, er zijn ja. een aantal mensen overleden oh, deze je. week. Ja. ja, onze Giel. Als we toch de in het drama zitten, Ja. ja. Guillaume Montagne. Uh, uh, hoe heet het? Golden Earring uh, medeoprichter John uh, Coleman is overleden. Korman. En uh, de metallic uh, icoon Ozzy Osborne. Ja? ja. Dat die twee weken geleden nog op het grote concert was. Hè? Nou, dat was dat een had hij bizar voorbereid, ook geloof ik. Hè? Ja. En heel veel bekende sterren waren daarbij. Dat was ja. een heel spektakel. Dat was ja. echt heel mooi gemaakt. Dus dat is uh, ja, een mooi afscheid, heeft hij in ieder geval ja. gehad. Ja. Uh, uh, hij was 76 of zo. Weet niet, weet niet, hij was... Ja, hij was nog wel een jonk, joh. 76. Ja, 76. Nee, ja. Nou, George Koyman, uh, uh, 77. 70. Volgens mij Guillaume Montagne 78. Ach, ja. nou, die ah, heeft ah, loopt gewonnen. mooi op. Ik stel voor gewoon plaatjes te blijven aankondigen. En wie is de aankomende week aan de beurt? Wie is de aankomende week aan de beurt? Maar ze vallen wel met bosjes tegen. Ja, je ja, ja. bent wel echt van het type van... Uh, Komt ik kan de maar, warmte, uh, Ik kan me herinneren dat mijn schoonmoeder altijd de kant door, uh, door En waar kijkt u dan? Nou, naar uh, de begrafenis. Overlijden uh, is Ja, overleiding is dat oh, gezellig. <laughs> ja. Ja, ik Daar doe doe het... zit jij in, nou, momenteel. Ik ja. doe het ook, hoor. Het Alleen het van surfertje. bekende mensen. J jij doet het ook, uh, Jolande? Ik uh, kijk in het Zandvoort-suffertje wel altijd wie de overleden zijn. Oh, ja. okay. het nare is dan wel, omdat het zo plaatselijk is dat je ze er bijna allemaal kent. Gewoon. Ja, oké. Okay. Oh, ja, ja. hoe je begin van de dag. Ja, maar wat nou, uh, opgevallen op uh, is afgelopen goeie week. Goeie nou, maar een stuk vrolijkheid is dus door. Ja. Ja. ja. Gezellig een beetje lachen. Hij komt ook door die plek op je ogen. Dat ziet er ook anders uit. Maar vertel. Het is echt. Erg, erg, erg, <laughs> ja. Erg, ja, ik zie gewoon de schaduw om mijn ogen ja. en zo. Maar uh, weet het, uh, nee, de, de, de overstroming afgelopen week hier in Zandvoort. Ja, ja. vertel we, even. We hebben gewoon de nos gehaald, hè? En, uh, het is en, bizar. Het is echt niet normaal, niet normaal. Nou goed, straks daar even meer ja. over. Want ik was wel verbaasd. Ze altijd allemaal reservoirs waar het water in komt. En wanneer doe je zo'n reservoir open? Oh ja, als alles onder water staat. Vond ik yeah. wel mooi. Yeah. Yeah. Ja, wat anders. We staan niet meer. 2010, nu stop de zoek. Co-Park uit Amsterdam. 1999, en dit is een plaatje van 20 jaar geleden alweer. The World of Tomorrow. Ja, daar zijn we nog steeds over het fantaseren. Hoe zal de toekomst eruit zien? Kunnen we daar iets op? Uh, ja, kunnen we daar invloed op uitoefenen? Kunnen we het nog een beetje sturen? Of is dat echt, uh, uh, gaat het gewoon zo de, de, de, de over de rand heen, zeg maar? Nee goed, ik zeg zelf altijd, uh, zet AI erop in en die, uh, ja, dat zie je al bij Google, hè? Gewoon je vraagt iets en Google geeft je gewoon advies. Die heeft gewoon alle informatie bovenaan gezet. Dus uh, ja, alle dingen kunnen gewoon daar vragen en dan is het misschien ook wel weer opgelost. Goed, de zaterdagmorgen toepak leeft op de radio, straks weer de geschiedenis. Het is vandaag 26 juli, we kijken wie er jarig is en de Zandvoortse berichten. Ja, ja, ja, ja. ja. Zandvoortse berichten. Zeker. Maar ja, je hebt ook uh, rotte visberichten. Ja. En uh, zomerberichten, maar dit is was in augustus. Vorig jaar begon er een melding van stankoverlast. En die leidde toen naar rottende vis in een pand aan de Duldelstraat in Rotterdam. Maar er bleken dus allemaal die vis, daar zat dus gewoon allemaal cocaïne in. Oh. taal werd bijna 200 kilo in, in beslag genomen. Yeah. En uh, vier verdachten. De leeftijd van 31 tot 61, dus geen uithalers. Nee. Maar uh, het was echt niet normaal, die, die lucht. Dus de buren die bleken, uh, bleken echt enorm geklaagd te hebben. En... Uh, het waren bevroren vissen die werden opgesneden en gevuld met cocaïne. en losse zak met cocaïne en een vuurwapen werden aangetroffen in beslag genomen. Dus dit is echt gewoon afgrijzelijk. Want uh, er zat echt een luchtje aan. Ja, ja ik heb pas net boven een vissenzaak heb ik, uh, zeg maar een nachtje doorgebracht. Ja. En dat vond ik al vrij uh, heftig ruiken. Al. En, uh, dus ik kan me voorstellen dat ja, dit gewoon ergens ligt. Met mij die, goed, die cocaïne die zat in zakjes, dus die heeft geen invloed gehad op, ja, maar... die, uh, op, die, op die stank natuurlijk. Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, natuurlijk wel. Je gaat koken hier natuurlijk niet zo erg. Ik moet zeggen, ik ben bij mijn werk pas geleden nog een klein zakje gevonden. Toen dacht oh. ik ook van, wat zit erin? En ik zeg, nou, de bewaren voor de, voor de bedrijfse uitje. Gaan we eens kijken. Gaan we kijken een, wat effect is op de mensen. Een klein beetje op het mensen. tandvlees zo uitgrijven. Kijken wat er gebeurt. Ja. Goed. <laughs> Marco, van de fanatiek aan het lezen? Ja, ja, ja. Uh, hoe heet het? VVD heeft zijn uh, of haar uh, uh, verkiezingsplannen gepresenteerd. Ja, ik was dat vanochtend, ja. Ja, uh, dus uh, jongens, we mogen nog lekker langer door blijven werken. Want we mogen later met pensioen. Nog later? Ja, lekker. Dus, Zeker. Uh, het ging techniek. vanaf 65, het ging al naar 65, ja. toen iedere paar jaar weer drie maanden uh, vooruit. Ja. Nou, dan krijg je altijd het verhaal troep van Jolanda. Van, dat zijn heel veel mensen ken die al, natuurlijk al net naar een pensioen met dood doodgaan, nee, nee, dat ga ik niet zeggen. Nee. Maar, maar ik denk alleen wel van tot hoever gaat het, weet je wel. Ja, maar, is, er een, is, er een, is er een roof? Is er een bovengrens? Is het 65? Willen ze naar 65? En dan komen enorme stakingen en wij vinden het mm -hmm. allemaal maar weer goed. Ja. Nou ja, maar het schijnt dus een balkland, Is het daar niet al 70 of zo? Waar? Ja, was het een of ander land die zat al tegen de 70 oh. al. Geloof ik. Ja, geloof ik echt wel. Ja, goed, ja, VVD ze gaat focussen op, uh, uh, niet op asiel en migratie... maar op defensie en economische groei. Ja. En ja, daar zal bij komen dat je langer moet werken. En uh, daar dus zal ook in de zorg... zouden wat uh, dingen, ja, de premies moeten omhoog eigen bijdrage. Nou ja, misschien in plaats van dienstplicht als het gewoon uh, uh, verzorgingsplicht wordt. Ja, ik Wat denk... ZZP'ers, ik heb er toch al een aantal weer gesproken afgelopen, over afgelopen weken. En ik denk van, ja, hallo, dat kan hier. Het is echt leuk hoor, weet je wel. Je kan nu een huis kopen van zes ton of zo, hmm. maar... Uh, ja, ja, die verdienen tot, tot bijna 100 euro per uur, weet ja, je ja. wel. Denk, ja, dat kan niet meer, joh. die gasten moet gast je in dienst nemen. Ja. Iedereen is lekker zelfstandiger geworden. Ja. Maar ja, dan liet je je gewoon weer inhuren. Maar goed, die schijnzelfstandigheid wordt wel weer aangepakt. Dus daar kan er misschien de prijs ook nog weer een beetje mee gedrukt worden. Ja. Dus dat is wel, uh. wel, wel weer prettig. Goed, uh, nog meer? Ja? Ik zie dat uh, ja, Jolanda nou, nog paratiek nou, is ja. aan het lezen. Is erachter de muur van vertaal, uh, zeker of niet? Nee hoor, nee, hoor. Ik, ik heb wel wat, maar... Ja. Uh, maar uh, Oké, okay. uh, ja. ja? Oh, no. Maar is... nou ja, toch wel even blijven bij de alle vakantiegangers. Want ja. uh, de sluiting dreigt momenteel uh, voor honderden restaurants op uh, Mallorca. Er wordt minder uit eten, er wordt minder gegeten en ja, minder wijn gedronken. En dat komt mede... Doordat er zoveel all-inclusive hotels zijn oh, ja. en de prijzen van de tickets en het verblijf is al duurder geworden, ja, dus ik... hebben ze maar één keer de kans om geld uit te geven. En ja. nou, Dan doen ze dat niet in het restaurant of een extra wijntje te drinken. Dus dan doen ze het liefst all-inclusive. Dat ja. zijn ze gelijk. Klaar. Ik, ik ben dus pas geleden op Mallorca geweest ja. in, uh, in uh, mei en ik viel me wel ook op dat de prijzen enorm duur waren. Dus ik was blij. Ik had een uh, half, uh, half pension heb ik. dus de ontbijt en diner, maar zonder mm -hmm. drank. Zonder drank. Oh ja. Maar uh, ik had wel blij dat ik niet het eten hoefde om uh, uh, en te betalen. Want uh, gewoon een pizza uit een soort snackbar... die was gewoon net zo duur als een pizza hier in een restaurant. En dan denk ik van nou, dat vind ik dan ook geen uh, nee. goed nee. weet je wel? Nou goed, ik heb van toevallig, als we het over dure eten hebben, hebben we het over restaurant Philip uh, Fahi, denk ik. Restaurant uh -huh. Le Mortier in. Uh, uh, Haarlem uh, vecht al heel lang om het boel een beetje rond te krijgen. En die heeft nu een stap genomen om uiteindelijk van 35 vierkante meter... Oh nee, van 150 vierkante meter naar 35 vierkante meter te gaan. En dan drie uh, dagen per week open en uiteindelijk alleen te staan. En heel af en toe heeft hij dan iemand die de, de afwasvorm doet en regelt. Maar verder probeert hij zelf te besturen om die manier zijn hoofd boven water te houden. Dus ja, ja ik zeg uh, de prijs in de horeca misschien omhoog. Helpt dat dan? Nou, denk ik wel. <laughs> ja, we ja, moeten die... nog lang, uh, langer doorwerken Precies, we hebben geld genoeg. Ik dacht zelf zo uh, rond de 6-7 euro per biertje. Ja. Uh, Dekt dat dan de, de, de kosten? Ik word er af en toe zo geïrriteerd door. Ik was gisteravond aan ja. uh, het eten. Uh, en er was een klein bakje patat ja. dat je aan, aan kon toevoegen. Huh? Uh, 6 euro. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, doe maar wat, uh, heb ik, uh, noem je dat ook weer? Uh, noem een de klein... bladen bij? Nee, van die balletjes noem ik... Uh, uh, uh, crouton? Nee. Uh, noem je dat bitterballen? Nou? bitterballen? Bitterballen. Ja. heeft u heeft u schaaltje bitterballen, ja. 1,10 euro per stuk. Ja. Een bitterbal, dames en heren. Ja. je kunt een paar zakken kopen. Ja, zeker. Nou, ik vind het heel bijzonder allemaal. Goed, straks de Zandvoortse zitten eraan te komen. En het is ook weer leuk een nieuwe muziek wat ik heb gevonden. En onder andere is dat uh, de nieuwe plaat van Pulp en Sunflower Bean. We hier de Paul White, Pal White en uh, Final Exit. Uit Newcastle. Is het debuut uh, dat ze uitbreng Still blank. En What about Jane? Geen idee. Ligt ze ergens? Of is ze gewoon geëmigreerd? Oh, geen contact meer met de buitenwereld. Soeverein. Is ze soeverein? Gewoon dat zou ook nog kunnen. Ik heb helemaal niks meer met de staat te maken wil hebben. Ik weet het fantasieën, maar een beetje op los. Daarvoor nog de Pale White. En de Pale White, grappig is op internet. ...waar je er een stukje over vinden. En er staat er, er, staat er bij... Uh, ...wie zijn deze leden van de Bleke Blanke Groep? Ja, de Pale White moet je dat zo, zo beschrijven. Er staat in onder andere de broers Adam en Jack Hope. En een goede vriend uh, Tom uh, Boet. Tom Boet? Is, Is dat familie van... Die, die gast die Abraham Lincoln heeft vermoord, die heette ook Boet. Oh my god. Oh mijn god zeg. Nou goed, ze hebben al een tijdje uh, muziek uh, gemaakt. En dit is hun laatste plaat. Die heet uh, Final Exit. Nou, ik hoop niet dat ze in één keer ook stoppen dan. Zo klinkt het dan. Goed, we kijken de wereld in. Vertel. We hopen van niet. Ja, nou het is uh, bij het slechte weer hier in Nederland... Uh, vertrekken uh, mensen nog op het laatste moment met een last minute uh, elders toe. Maar uh, Tui geeft aan dat het inderdaad een goed moment is om te boeken. Want er zijn nog genoeg vluchten be beschikbaar... Na de grote bestemmingen al raken populaire accommodaties wel snel volgeboekt. Ja, het is hier een paar dagen een beetje wat minder weer. En men gaat gelijk op internet om de warmte op te zoeken. Ja, ik ben er gewoon helemaal aan toe. Maar zou je met z'n allen nu willen op die plek waar iedereen eigenlijk is... Ik zeg, blijf gewoon lekker thuis. Van de week zijn we gaan zwemmen. En het was gewoon zo lekker. Dan blijf je weer op het terras hangen. Van nou ja, gaan we koken of niet? Dan denk lekker zitten. We nemen een cthetje hier. Dat is heerlijk gewoon toch, hè? Dan heb je vakantiedag. Ja, je, ja, ja, precies. Als je gewoon elke dag een klein beetje een vakantiegevoel kan pakken... in plaats van dat je helemaal moet verplaatsen naar de andere kant van de ja. wereld... dat je denkt van, ja. oh ja, hier moet het ergens zijn. Waar ligt het vakantiegevoel dan nou? ook? Okay, oh, oh, en shocken en shocken Nou ja, goed, ik ben zelf ook niet zo helemaal van de vakantie. Maar goed, <laughs> er staat sowieso in de krant ook dat er heel veel regen gaat vallen in de Alpen. Op, op allerlei gebieden gaat er ja. heel veel regen vallen. Hm. En er staan er tips in de krant uh, hoe om te gaan met uh, uh, het neerslag heel veel mensen denken van ons hard getregen. Dan zet ik mijn auto even in de parkeergarage. Ja, leuk hoor. Maar niet oh, die kan ook vol. Uh, ja, ja. Niet onder de grond, hè? Ja. Niet zo handig, want het loopt heel snel vol. Dus uh, in Beiren en Tirol kan zelfs meer dan uh, 250 mm regen vallen. Wat normaal zeg maar in de hele zomer valt. Valt ja. nou in een vrij korte tijd. Hmm. Dus zeggen ook van kijk uit waar je je, je, je caravan of je, je tent neerzet. Leuk, langs Op een heuveltje. Het... Ja. ja, leuk langs het water. Dat je zo vanuit de tent het water in kan lopen. Ja, maar het water kan ook zo de tent weer inlopen. Dus doe dat mm. niet. Zet hem wat hoger neer. En ook uh, zorgen dat alles wat een beetje niet nat mag worden... zet het in de caravan in plaats van niet in de tent zelf. Nee. Dus je denkt, ja, heb je in de caravan lekker ruimte? Nee, doe het om. Dus daar zou je dan allerlei tips te vinden in de Telegraaf... over hoe ga je om met, uh, ja, die regen die overal naar beneden gaat komen. Dus en ook uh, belangrijk is zeg maar, een, uh, een noodtasje, een vluchttasje... waar je alles in hebt. Zit je ID, je portemonnee, verzekeringspas... smarttelefoon, oplader, alles zit daarin, medicijnen... En waar staat hij? Uh, waar heb ik hem ook weer neergezet. Ja. Alles in één keer kwijt. Ja. Zeg, wat even inhaken op jouw tentmoment. Ik ben ja. vorige week, vorige weekend wezen kamperen in Zuid-Limburg. Ja. We zijn naar André regio geweest. Hartstikke leuk. Echt een aanrader. Ja. Dat is echt waar. Even, doe even, even normaal, joh. Even lekker meedijen. Ja, ja. Hartstikke zo. Ja. Over tenten gesproken. Ja. Ik kom aan, of wij komen aan op de camping. En uh, alles uitgepakt uit de auto. Tentstokken en de hamer. En waar is de tent? Die, die had je vergeten? Die was ik vergeten mee te ha. nemen. En toen? Plus, ik zeil eroverheen of zo? Nou ja, dan schiet ik gelijk in de oplosmodus. Ik dus naar de receptie. Ik zeg gewoon, ja, het is hartje zomer, maar heb je hier nog een huisje vrij? Nee, we zitten vol. We hadden dus vijf uur ongeveer in de auto gezeten, want het was hartstikke druk. Wij gaan smiddels rijden. Oh, dit vers, creativiteit. Heel veel creativiteit. Mijn partner was een beetje, nou, een beetje boel ja? op jou, want jij had toch Ja, ik was hem vergeten. Ik zeg, ik heb alles ingepakt. Maar dat was niet zo. Maar? Dus ik zeg tegen het meisje bij de, bij de receptie: ik zeg, heb jij dan niet een kennis of een vriend hier in de buurt zitten die een, dan een tent voor ons alleen heeft? Zeg ze: oh, ik ga bellen. Binnen tien minuten stond hij in mijn kijk, leuk is dat. Lief, hè? hè? Ja, dan ga je toch alles aan, hè? Ja. Om een oplossing te zoeken. Ja, ik het. Is toch ja, een niet toch nou, wel ik was niet de amused, hè? Nee, nee, dat snap ik. Maar dan ga ik ook met de billen bloot. Ja? Ik was een één tent. Nou, oh, uh, ik wil niet, wil niet als die details dus heb... worden van de billen bloot in de tent. Dus ik heb horen, buiten maar. geslapen. Ja. Heb jij buiten geslapen? <laughs> ik, heb buiten okay. had, ik heb mijn partner netjes in de tent laten slapen. Ja, Het was droog. Lief Het, Veld, het he? was droog. Lekker ja. weer. Was om half nu ben ik echt gebaasd. Dit laatste is toch niet waar hopelijk hè? Dat ja. je buiten de tent hebt geslapen. <laughs> maar dat vind ik niet erg. Blijft hij zo lang boos dan? Nee. Oh. Maar hij is niet van echt van het kamperen. Dus oh, dan okay. zeg ik van, ga maar, ja, maar lekker in de tent. Heb ik voor je gezorgd. Ja, ik vind het niet was het, het? was het een heel klein teentje of ja. zo? Wat zeg je? Was het een heel klein teentje Oh, van dat is... Ja. Okay. Ja. Nou goed, toch wel een leuk verhaal zo. De vroege morgen. Hè. Hoe moet je omgaan met situaties waar je ineens zegt... Wat de fuck? Wat moet ik oh. doen, joh? Geen idee. Goed, Sheryl Cole heeft een nieuwe single uit. En die hoor je natuurlijk hier. De New normal. Is dat even, of iets met de corona te maken? Nee, toch? Het was zo'n kreet destijds. Nou, luister En volgens mijn gevoel. Voor mij is het echt een kreet van, van 2020. Welkom bij de new Normal. Dat dus zijn we toch wat Nieuwe Normaal. Dat zijn we toen al, hè. Dat we jaar afstand en uh, heel schoon leven en zo is. Dan krijg je geen corona. Maar goed, uh, zij heeft nu een album uit. Die heet dus de new Normal. En dit is er op de En uw single... Helemaal niet slecht, hè. Van Sherlock code, Het liefje natuurlijk van Lance Armstrong. Van Eric Clapton. Ik weet niet met wie ze momenteel is. Ja. Dat weet ik helemaal niet. Maar goed, zou ze het ook geweten hebben van Lance Armstrong... dat hij in die caravan al die drugs kreeg? Ja Jawel, hè. Ja. Ja, zeker. Ja. Nou, het ook allemaal niet. Goed, het is tijd van de Zandvoortse berichten. We kijken even naar wat in het begin van het rijden hadden we er ook over getroffen door een hevige regenval. Ja. Maandag, eind van de middag, wateroverlast die is over de hele wereld al aangekondigd dat Zandvoort in nood was. Woningen en restaurants stonden in het centrum, vooral onder water. Echt van 40 tot 50 centimeter in de Haarlemmerstraat. Ja, ik ben en, nog zo benieuwd hoe het met de parkeergarage is. is. die volgelopen of niet? Dat Daar ik heb ik niet, niet zo gehoord. Maar goed, social media werd helemaal mee onder bedolven onder die beelden. En, uh, ja, goed. Ze hebben jarenlang hebben ze gewerkt aan een uh, onder het zwarte veld van een reservoir. Nou, ja, goed, die, die uh, blijkbaar liep er heel snel vol. En toen zeg maar het ze, ja, We hebben ook nog een noodreservoir bij het circuitpark. Laten we die ook even openzetten. Dan dacht ik. Ja, waarvoor hebben ze die meteen opengezet? Nou, putdeksels kwamen omhoog. Nou, goed, er uh, zijn geen mensen in put, uh, Putten terechtgekomen, had ik begrepen. Maar die uh, dingen uh, dreven overal. Die dus ze moesten weer opgezocht worden. Dus nou ja, het was wel een heel gedoe allemaal. Ik hoop dat dit toch... Ja, daar nou heb je zoveel energie erin gestopt. En nog kan je het niet uh, droog houden dan. Ik denk, twee van die reservoirs zetten ze gewoon altijd open of zo. Of zorgen dat ze altijd leeg zijn. Weet niet wat het is. Maar goed, het was een heel gedoe. En uh, nou, het, is, het is nu allemaal weer droog. Ik ben benieuwd hoeveel schade dan is aan mensen en vloeren en zo altijd. Ik heb nog niks over gelezen. Weet jij mensen hier in Zandvoort die schade Ja, hebben? ik heb wel gehoord dat uh, mensen dan... Uh... Dat het volgelopen is en dat ze uh, moeten lopen met zo'n trekker. Maar ook, ja weet je als jij uh, weet het, het pakket hebt, ja, dat gaat gewoon uh, trek trekken uitzetten. En dat is gewoon naar uh, de Filistijn, Ja, al? ik denk dat als je daar in Je zou een in je woonkamer, weet je wel? Ja, een Prins Beno Drempel in, uh, ja. in, je, uh, in je woonkamer. Ja, precies. Nou, ik zal altijd tegels nemen. Ik zal me <laughs> altijd tegels nemen, denk ik. Dat lijkt ja, me toch altijd anders. Misschien wel verstandig, ja. Ja, vertel. Want nog meer in Zandvoort. Ja, ze hebben de KNRM heeft de, de reddingsboot heeft een aantal dit keren een, uh, een poging gewaagd... tot uh, ja, zeg maar hulp te verlenen bij vermiste personen. Echt uh, zijn ze toch achtergekomen dat het, uh, de zoekslagen uh, eigenlijk niks hebben opgeleverd... maar dat de persoon zelf gewoon in goede gezondheid weer op het strand is aangetroffen. Okay. Dus ze zijn, het is eigenlijk een loze alarm geweest. Okay. Maar toch, ze moeten blijven, uh, hun ding blijven doen, want stel voor dat er echt iets is. Ja, ja die vrouw van, wat zijn jullie allemaal aan het zoeken? Nou, we zoeken ja. een mevrouw, Oh ja. Oh, oh dat bent u! Ja, te... ja wel, opgelost. Ja, nou, dat is afgelopen woensdag geweest en, ge en afgelopen donderdag geweest. Dus uh, ja, als je de zee ingaat en bent, uh, wees toch uh, alert. Ja, zeker. Ja, er zijn al berichten weer over uh, oudere mensen die uh, verdrinken. Ik hoor er ook bij, bij die doelgroep nu. Vertel. Ja, ja, nou, wat heb je als uh, nee, je nee, Ja, van? ja dus vanavond heb je wa Wapen Live uh, op uh, het Gasthuisplein. En het begint om half acht en er komen allemaal live bands. Dus de uh, vakgroep Sfeerbeheer, ken je die? Nee. Van ja. Kessel, Freeze the Funk. Heartburn uh, en Serious Fun. En uh, ik heb wel zelf. Uh, dat is wel heel leuk allemaal. En uh, nu aanstaande maandag. Dat wordt natuurlijk leuk. Want dan krijg je de parade van Pride at the Beach. Ah. Als je dus om drie uur zo'n beetje bij uh, het station bent. dan kan je in de parade <tie> mee naar het centrum. En uh, het eindigt bij Cosmico Beach. En er dus komt daar ook een groot feest maandag... met DJ's en optreders. Maar ik had echt het idee dat in het centrum ook wel. Uh, een feestje gebouwd zou worden. maar kan, Je kan meer zien op prideatthebeach.nl Nou, leuk. 17 juli kon je even een kijkje nemen in de krocht. En ik had helemaal niet begrepen dat het ja. zo snel ging. Wauw, die, die kerk ja. wordt al heel gauw omgeturnd. Okay. Het is een grote verbouwing. En dan moet in oktober moeten we weer opengaan. En verschillende culturele uh, dingen moeten dan voorbij komen. Jasper uh, Pronk... Die heeft daar al gezegd dat er nog wel enkele hoppels te nemen zijn. Onder andere de nutsvoorzieningen. Weet je wat, de aansluitingen voor elektriciteit, gas en licht. Ja. Dat soort dingen allemaal. Dat is nog wel een uitdaging om voor elkaar te krijgen. 4 oktober moet er een groot feest komen. Al uh, uh, uh, zelf moeten dan. Uh, uh, uh, wat was het ook weer? Tien uur lang zijn er allerlei activiteiten. En dan kunnen mensen ook door het hele gebouw kijken. Uh, wat echt kenmerkend is, is de licht donkere bak, bakstenen. En vanuit de foyer... kan je dus ook half naar buiten kijken. Dus het oh. is een soort open karakter. Als het een beetje saai is, kan je een beetje naar buiten kijken. Ja, zoiets. Oh, jou, fijn, buiten is ook van Dan Ik kan lekker naar buiten kijken. Ja. Maar goed, het bovenruimte met een lift daar naartoe. En uh, wat was er nog meer? Oh ja, het gewelf is zichtbaar. Eigenlijk zijn er meer karakteristieke dingen van vroeger te zien. Het gebouw komt uit 1854. En uh, ja, die dingen waren altijd een beetje weggewerkt. En de steunbalken zijn te zien. Dus het moet wel echt een bijzonder gebouw geworden zijn. Ja, ik ben heel benieuwd dat wij uh, als koor uh, gemengd... Zandvoortkoor Zangvoort... gaan wij daar om vijf uur gaan wij daar een paar liedjes ten goede brengen. Wat dag? Uh, nee, uh, nee, nee. 4 oh, oktober. Op dierendag oh, oh, oh, gaan gezellig. wij daar uh, lopen brullen. Ja. En, uh, maar er uh, schijnen meerdere... Uh, een leuke dingen te zijn die middag, dus dat wordt een uh, feestelijke geel, ja. zeker. Tot ja. oh, zo verder is de berichten, dames en heren, tweede geel zit we nog veel meer. Even een stukje klassiek op de piano. Oh ja, artiest Softlands, Piano Hands. Jetsons on If it was another day I'd sing along I go back to chasing Once the evening comes Het is een beentje. Ik heb nog een paar singeltjes uitgepakt, voor mijn album is nog niet uit. Piano Hands, Card Wheels was de grootste hit voor een... hem. Oh nog goed, we het even in de gaten. Goed, het is zaterdagmorgen en er uh, wordt net even een gebakje achterover gewerkt. Want ja, vorige week hebben we daar niet niet stilgestaan, maar het is toch wel bijzonder. Ik bedoel, ik zit hier uh, 3,5 jaar of zo geloof ik. Oh nee, 32 jaar zit ik hier. Maar die mevrouw rechts van mij, die zit hier natuurlijk nu 20 jaar. Ooit begonnen op, uh, op je verjaardag. Gewoon begonnen op een verjaardag, dus dat is twee vliegen in één knap. Ja. Ja dat was meteen een uh, leuk verjaardagscadeautje. Maar 20 jaar gewoon. 20 jaar zitten we weer rijden. Maar echt al die... Uh, Doen we die programma's die met z'n twee gepresenteerd worden. Curry en Van Inkel, Bart en Zwart. Ach, daar lachen wij om. We zitten gewoon veel langer. Je hebt het gewoon niet lang volgehouden. Nee, Je hebt het gewoon niet lang volgehouden. Jullie ja. hebben het gewoon heel lang volgehouden samen. Bijzonder. We hebben ook al diverse malen lo Loos van gehad. We hebben begonnen van één keer niks. Naar, we zitten nu op tien keer niks. Maar uh, het blijft een leuke hobby gewoon. Ja, het ja is, uh, zeker. Nee, het is gewoon heel bijzonder... dat we zo lang samen voorhouden natuurlijk. Wil uh, ja. Ja, je, je, je nog een speech doen? Een speech? Nou, het, het waren, waren 20 fantastische jaren. <laughs> en uh, het is wel voor mij een reden om vroeg op te staan op zaterdag... waardoor ik wel heel veel aan mijn dag heb. Dat Kijk. is wel zo. Kijk. Kijk. Ja, ja. En ik, uh, ik wil ook mijn mede uh, radiomaker... Die, die de speel is in alles... wil oh, ik ook heerlijk. heel hartelijk bedanken voor al die jaren. Ja. Muziekje, muziekje. Voor al die muziekkeuzes en... Uh, en uh, de, de, we hebben gewoon een heel goed contact. En dat, uh, dat, dat wil ik ook voorlopig niet kwijt. We gaan door naar de dertig. Leuk. Ja, nee, ik ben met je eens. Ik heb heel lang in mijn eentje radio gemaakt. Eerst uh, uh, tien jaar alleen. Op een gegeven moment kwam Ben of Veugel, kwam met iemand. Ik weet toch wel iemand die samen met jou een radioprogramma wil maken? En toen kwam je land op de proppen. Ja. En dat, uh, dat klikt wel eigenlijk. Dus ja. zelf, ja, je eentje radio maken is wel aardig. Dat is het maar het is toch saai. Ja. Je wil met z'n twee. Je Nou, ja, je weer wordt, ja. Uh, ja. We. we, we Vul elkaar goed aan. Ja. Dus er nou, zijn er heel veel alle... mensen die denken dat wij een relatie hebben. Maar we hebben gewoon een, een radiorelatie. Een relatie, ja precies. Maar we zijn toch redelijk verschillend. Waardoor het misschien ook wel leuker ja. blijft. Want als je elkaar op éénzelfde lijn zit... Dan is het ook een beetje saai. Ja, dus we ja, hopen monotome. er nog twintig jaar aan vast te plakken. Twintig jaar zelf. Alleen oh, al, al oh, al ja. ik ben een beetje het inschatten dat jij misschien dan wel een beetje te oud bent dan. <laughs> ja, ik denk ik niet vraag, hoor, ik niet. is He? de vraag ook of jouw rijbewijs verlengd wordt als na je vijfste. Oh, ja, dan kan je met de bus. Dan kan je met de trein ook eens zelf. Dus je hebt, je hebt nog veertien jaar in ieder geval dat je nog niet hoeft te verlengen. Nee. Dus uh, en daarna wordt het iedere vijf jaar je gecheckt. Ja. Oké. Okay. Nou oh ja, misschien moet ik dan toch zo'n zomerhuisje hier kopen. Dat ik gewoon zeg maar Oh, wat een het, goed idee. Hier, uh, die naartoe wordt gebracht op vrijdagavond. Wordt dat gebracht. Dat wordt met een busje. Met een busje. En dan uh, misschien kan ik hier gewoon in de studio slapen. Dat ik gewoon helemaal... Oh, ja. Ja, we, we hebben zomer alles, ja. alles ervoor over om een rijbegaan je je te maken. Kan je wassen, je tanden poetsen, ja. koffie zetten. Maar ja... Precies. Het zou wel een heel erg zwarte dag in mijn leven zijn als we, als we dit niet meer kunnen doen. Hmm. Kijken. Dat zou ik echt wel heel wat, jammer. Vinden. Wat heerlijk om te horen, zeg je ja. ja, toch? Ja, ja zeker. Ja, leuk. Het is ook een zwarte, dag, zwarte, dag, zwarte, dag, zwarte zaterdag, maar dat is dan voor op, het, uh, op de, weg. de vakantiemensen. Op vakantie Is dat vandaag? Yes, vandaag. Is het, oh, is dat vandaag? Ja, maar pas alleen hebben we gekeken. Elke zaterdag ja, elke, ja. is het momenteel de zwarte zaterdag. Oh. 50 ja. colors of uh, zwarte zaterdag. Oh. Ja, zoiets. Goed, nou terug naar ja. de, de werkelijkheid. Ja, nou Mark? we hebben net lekker gebak zitten eten. Maar hebben je het meegekregen van de week? De Japanse marketingtruc uit de jaren 60 misleidt miljoenen wandelaars wereldwijd. 10.000 stappen per dag is oh, ja. achterhaald. Ja, dus je het. hebt nog eigenlijk maar 7.000 stappen uh, nodig... om het risico op een uh, ernstige gezondheidsprobleem flink te verlagen. Dus ja, ik denk dat... Die is zijn heel veel schade nu bij de meeste mensen... omdat ze te veel stappen hebben gemaakt? Ja, misschien versleten knieën, versleten voeten. Ja, ik zeggen, kan er nog schadeclaims op komen... omdat ze ja. natuurlijk iets hebben toegekend... van ja. Ja, 10.000 moet, maar, maar niet. Kan? Kan. Nee ik, hoor er in, uh, nee, ik hoor er nog geen... daar gaan ze onderzoek naar doen en dan komen schadeclaims... en dan kan je erop intekenen en, uh, ja. Maar, maar dus houd je gewoon gezond. Je ja, houdt je gezond, want dat zeggen ze ook, het risico op dementie en depressie en, en, en diabetes uh, uh, uh, zal de boel verlagen. Als ja, ja, blijf je in contact met je medebens en rond je erop. Ja. Ik doe het nooit, maar ik hoop toch nee. dat ik wel op de zeven kom. E eerlijk gezegd wist ik helemaal niet dat en ja, dat, dat de basis ligt in Japan en dat we stappen tellen. Ik dacht dat is iets van de laatste paar jaar, maar ja, is met die eerder dan tijdens de coronaperiode. dat die zei van maak een ommetje toen ja. kwam die ommetje app. Toen en toen zijn mensen nieuw... veel bewuster gaan lopen. Oh, is dat echt door hem op gang gebracht? Het ommetje kwam via hem, via de hersenstichting. Oké. Okay, okay. En uh, we, ze hebben het toen ook geïntroduceerd bij mijn werk... omdat wij toen allemaal thuis moesten werken, vijf jaar geleden. Ja. Yeah. En uh, dan had je ook uh, dat je in een groep een beetje tegen elkaar kan... Uh, uh, in een soort uh, ladder zit, ranking van uh, wie loopt het meest. Oh, je krijg je die wedstrijden. Oh, ja. Dan heb je die mensen die uh, gaan een ander... die ga je lopen, neem even mijn telefoon mee. <laughs> Echt waar? Ja, daar was het ook zo. Nou ja, van. echt, echt waar, waar heb ik dan niet gehoord? Oh, ik vraag. hoorde echt helemaal. Op radio 1 waar ik deed, is een verslag van een aantal van die vloggers. Die dachten: Ja, ik heb een nieuwe challenge. En ik moet nog 10.000 stappen. Maar, oh, ik heb het deze week niet gedet. Die staat helemaal stuk joh. Ja. Nou, nou, boe, je kan er wel even verdwijnen. Maar daarna gaan er wel helemaal benarig niet verdwijnen. Benarig, ja. ja. helemaal ja. verdwijnen gewoon. Goed, straks de geschiedenis. Er zijn weer een aantal dingen. Echt bijzondere dingen gebeurd. Echt, echt bizar geworden. Daar we straks er meer over. Je bent niet schierig zeker. Ik zie het uit. Nou. Eerst even hier. We mm -hmm. hebben de Black hier. Okay. Yeah. In de muziek altijd. Van de Black hier, of het echt uh, werk is wat ze nog nooit hebben uitgebracht. Nee, is nieuw plaats. No repeats. We willen niet in de herhaling vallen. Sorry, ik moet er een beetje op Maar Ja, altijd lastig om niet in herhaling te vallen. Dus is dus laten we morgen bij het fijn geleefd van de toestelpaas en wij kijken de wereld in. En wat kunnen u zo melden? Nou, uh, nou? ze hebben een druk bij de spoedklinieken voor huisdieren op dit moment. Hoe heet het, uh, Huisdieren zijn dag en nacht, uh, die komen daar terecht in de actuele uh, uh, hulp. Maar yeah. uh, ja, die draai, de mensen draaien daar uh, overuren momenteel. Want er wordt ook voor gewaarschuwd, hou je hond weg bij de barbecue. Oh? Honden die, uh, als je even niet omkijkt... Uh, dan gaan ze echt de barbecue op. Ja, dan gaan ze de barbecue op. Want die denken nou een lekker lap vlees. Maar dat vlees is natuurlijk niet uh, op kamertemperatuur. Nee, dat nee. Is, in de barbecue is ook wel op temperatuur. Ja. ja. Zo kun je met barbecue een hond en hond Dat kunnen honden niet meer inschatten dat het nee. vuurtje warm is. Nee. Die, die, die, die, die halen hem gewoon om en die denken... nou, er rolt zelf al wat af en dat pak ik dan op. Nou, nou ja, goed, ja, sowieso die dierenklinieken... zijn echt gigantisch in, in prijs omhoog uh, gegaan. Ja, dat schijnt ook... Uh, Bij een vrijwillig, zijn, uh. vrijwilligster en die had een hond. En haar man is slechtziend en die ging met die hond... ging in de straat op, kan dat nog wel zien... maar die, die hond die werd gegrepen door een nog grotere hond. Die wist oh. het los te maken uit die een of andere hoorde het alleen? Nou ja, die hoorde. Die zag wel iets, maar niet zoveel. En die, die hond die had losgemaakt uit een slipketting. Die had teruggetrokken. Oh. Dus die andere hond werd gigantisch gepakt. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk, uh, nou, de hond lag niet in tweeën, maar het scheelde weinig. Hij heeft het allemaal overleefd. Maar het maf is de situatie. De eigenaar van die hond die aanviel, was ongeneeslijk ziek. En deze man was blind. Die kon het allemaal niet zien. Het was echt een bij elkaar raapstof van bizarigheden En uiteindelijk proberen ze nu er ja, toch wel uit te komen. Want ja, de rekening van het ziekenhuis is toch wel heel hoog. Oh. Want ja, vaak paar dagen in de kliniek gelegen uh, onder de beademing. En oh. nou, ja, het is wel een bizar. Ik, uh, ik heb de foto's uh, gezien toen hij al een beetje hersteld was. Toen dacht ik, van oh, nee. oké, okay, het was nog erger. Okay. Uh, <laughs> het is niet alleen... Uh, niet te zien. Hele, het is niet alleen hond bij de barbecue waar mensen druk hebben, maar ook honden die uh, oververhit zijn en uh, die ziek zijn geworden door blauw Ja, die gaan er oh, ja. een meertje in. Ja, alg, ja. ja, Je moet ze maar tegen kunnen houden dat ja. ze niet het meer ingaan. Ze hebben het natuurlijk ook als het ja. ja, En dat honden, die ruiken we niet aan het water. Van, oh nee, is is niet zo handig. Nee, die nee. lopen er zo uh, in. Ja. Honden zijn niet zo heel slim, hoor, eigenlijk. Ja, blijkbaar. Alleen bepaalde Ach, soorten. Oh, ja. Dus, uh, ja. Er zijn 17 rotsen die, uh, die draaien in een baan rond de zon. En die zijn vernoemd naar Nederlanders. Ik oh, had gehoord, ja. Ja, ze dragen namen ja. van sterrenkundigen, zoals Ignace Snellen, Inga Kamp. en uh, Ik zal ze niet allemaal noemen, maar ja. het is ook wel zo. Harry Moeders draait er ook rond. En oh. Joost van de Vondel, Vincent van Gogh en Rembrandt van Rijn. Ze zijn allemaal in goed gezelschap. Ja. En uh, in 2017 werd een planetoïde ook nog vernoemd naar Tijn... Dat was die terminaal zieke jongen, die weet oh. je je Oh, nagellak actie, ja. Dat was begonnen ja, ja. met 3FM Series Request. Okay. Dus dat is wel heel leuk. Mijn die schijnt... dingen, die, sorry, maar het is wel leuk die naam... Maar ik ben de meeste bank. ze komen niet naar beneden, toch die gasten, hè? Ik hoop het niet, die nee. Die stenen en zo. Ze mogen daar voor eeuwig, mogen ze daar ronddraaien. Oké. Okay. Ik zou ook, ja, wat nou als je last hebt van, uh, van uh, wagenziekte? En wie is de, wie heeft de grootste steen? Nee, dat staat er niet bij eigenlijk. Nee. nee, dat is jammer. Is er nog een Palestijn, zeg maar, vernoemd? We, we hebben altijd <laughs> iets met stenen, zeg ik altijd. Dat is toch wel een leuke manier te noemen, zeg maar. Kijk, dat is de grote steen. Nou, dat is een Palestijn. Helemaal maar bestemmer. ja, er is, is, is ook andere objecten buiten... Uh, onze zonnestelsel zelfs die, draai, die krijgen namen, maar de, er is ook een ster die heet Sterrennacht en een planeet die heet Nachtwacht. Hee, <laughs> vind ik wel grappig. Nou, dat is allemaal weer echt afgekoud. Ja, uh, nou ja. Vind ik wel heel slap maar goed. Ja, ja, het, het is leuk en ik ben altijd nieuwsgierig als je daar naar de hemel kijkt of je denkt van wie welke steen is nou welke steen. Uh, dat ze niet door elkaar gehaald worden, want dat moet je gewoon niet hebben. Nou goed, ik, uh, ja, ik, ik draai maar eens even muziekje op je zin. Dat is ook wel leuk, zeg. Nieuwe plaats van Miles Kane, Sunlight in the Shadows. Precies, altijd een positief puntje kijken. En al ik na te lezen voordeel, gehoordelen. Hier was het ook weer. Love is true. Oké, hier op de Zaterdagmiddag. toebak leeft op de radio. en We hadden het net al over een beetje dat alles duurder wordt en kan je nog een huis bekostigen. En natuurlijk hebben wij allemaal kinderen thuis. Nou, niet allemaal. Sorry, niet iedereen. Maar er zijn een aantal mensen die willen toch een kind ergens onderbrengen. Nou, we stond in de krant vandaag te lezen dat wonen in een parkeergarage... het lijkt het dieptepunt in de huidige woningcrisis. Maar in Harlem staat dus ja. voor twee ton een garagebox koop. Het is ja. wel een grote garagebox. Het is wel 41 vierkante meter met een... Een elektrisch uh, schuifrolluik. Uh, zeg maar, dat je denkt: nou, je kan wel echt uh, uh, de gordijnen dicht doen. Zeg maar. Dus die staat te koop. En er zit een woonbestemming op. Alleen, Nadel is wel, zegt de gemeente, die reageerde hierop. Zegt van: maar, nou ja, dan, dan kan je daar een huis maken. Voor, drie, voor twee ton. Nou, dan maak je nog een. Dus voor drie ton heb je een mooi Ja, ho, ho, wacht even. Maar als je daar gaat wonen, moet je ook een parkeerplaats hebben. Dus je auto moet ook ergens geparkeerd kunnen worden. Ja, ja dan moet je hem al binnen parkeren. Want anders kan het dus niet. Nou, dan hadden ze nog meer uh, voorbeelden van uh, garageboxen die te koop zijn. En onder andere Am in Amsterdam in de PC Hoofdstraat staat een overdekte parkeerplek te koop. Voor het ongelooflijk bedrag van vijf uh, ton. Zo. So. Ja, je kan hem ook huren. Dat is het 750 wow. euro per maand. Er komt er ook nog wat servicekosten bij. 100 euro per maand. Mm. Dus nou, dit zijn echt voor de gasten die regelmatig shoppen bij die Cartier, Louis Vuitton en uh, Chanel en Hermes. Want die hebben natuurlijk heel veel geld. Nou goed, het is uh, bizar. En op de Brouwersgracht staat ook een, uh, een plekje te koop... voor 130.000. En uh, nou, goed, uh, Op verschillende plekken staan dus parkeerplaatsen... parkeergarages te koop. En dat loopt op in tot de tonnen. En daar kan je dan misschien een huiskamertje van maken. Dat is leuk natuurlijk. Ja, het is wat de gekken voor geeft, bijna ook. Om het uh, bij te trekken. erbij te trekken. Nee, om er eigenlijk te gaan wonen natuurlijk. Oh ja. ja dat ja. is ook het streven. Dat wil iedereen. Die wil in de hoofdstad wonen. Ja. Ja, daar zijn we stil van. Ja, Zeker. Ik nou, ik ben er nog erg stil van. Ja? Want uh, Trump die is uh, aangekomen momenteel in, uh, in Schotland. Ja, hoor, en natuurlijk. morgen uh, heeft von der Leyen, de Europese Commissie en de Amerikaanse president een uh, ontmoeting. En dat zou gaan, morgen wordt er besproken uh, over de, hoe heet het, uh, de handelsbetrekking. En uh, het gaat erom dat uh, ja, ze moeten tot een punt komen, uh, een goed iets, dat er importheffingen uh, wel of niet worden doorgevoerd. En als dat niet tot een conclusie of een goed uh, beslag kan komen, dan wordt dat, uh, gaat Trump waarschijnlijk een uh, importheffing van 30% invoeren. Oké. Okay. Per 1 augustus. Ja, ja. Oh, iedereen gaat op zijn knieën hoor. Ja, oh. dat denk ik ook. Hm. Want nu is de stand van 15% dat de importheffingen worden, worden gedaan. En veel artikelen worden ook uitgesloten. Dat is ook al bekend. Yeah. Dus wat er overblijft, onder de streep, ik heb geen flauw idee. Maar nee. komen, komen ze daar niet uit morgen, dan kan Trump wel eens heel, uh, nou ja, met zijn kont in het kribben. Zeg ja. van, nou jongens, alles uh, 30%. Ja, precies. En dan moeten de Amerikanen voor meer geld dingen spullen gaan ja. kopen. Dat realiseert zich helemaal. Die, uh, nee. die Amerikanen zeggen allemaal van... Ja, wat een goed idee. Wat een goed <laughs> ja. idee. Oh, ja. oh, oh dat ja. is nu duurder geworden. Ja, ja, ja. ja dat heeft je... Chief Doodle heeft dat ja, ja. voor elkaar gekregen. Ja, dat is na Dat je er blij mee moet zijn. Ja. Nou ja, goed. Ja. Het is allemaal... Uh, nou ja, gepeupeld zeg ik altijd maar weer. Maar ja, goed. Ja, je moet wat. Nou, goed, je, het al lezen? Oh, je zit om de geschiedenis door te Ik vind nou. alles... Nee, nee, nee, nee. nee? nee, nee. Maar ik zit even nog te kijken, want ik was gisteravond natuurlijk echt druk. Yeah. Maar uh, de Duitse Douane uh, had in, uh, in een pakketje wat uit Vietnam kwam... er stond dat er zeven kilo koekjes in zaten... maar yeah. ze vonden wel dat er een vreemde geur uitkwam. En toen bleek dat het allemaal in kleine plastic bakjes verpakte tarantulas waren. Oh, Van die, okay. van die grote harige. spinnen. Ja, yeah, van die spinnen. 1500. Nee. Wow, dat is wel heel Ja. Stel. De woordvoerder sprak wel van een buitengewone in mijn maar.